Spaarlampen kunnen levensgevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Waar is Milieuminister Kramer in vredesname bezig? Om zelf die zenuwgif spaarlampen te promoten. Terwijl zij heel goed weet wat de gevaren ervan zijn. Hoeveel toekomstige slachtoffers krijgen wij er weer extra bij? Is het dan nog niet genoeg dat 1 op de 3 Nederlanders al aan kanker lijdt? Maar het gaat haar schijnbaar nog niet ver genoeg om de lichtstad van Nederland te helpen. Daar haar medewerkers van Vrom geen verdere voorlichting over de gevaren ervan mogen geven. Grote milieuschade door weggooien van spaarlampen. De meeste spaarlampen verdwijnen nog in het gewone huisvuil. Daardoor bestaat het risico dat grote hoeveelheden kwik in het milieu komen en het, de zogenaamde fijnstof is kankerverwekkende stof alleen nog maar groter zal worden. De nadelen van energielampen. Sterke elektro elektromagnetische velden. Irriterende flikkersfrequentie. Slecht onnatuurlijk licht. Ecologisch Kritische samenstelling. Giftig kwikzilver. Verwijdering van giftige, gevaarlijke stoffen. Lichtprestatie neemt in de loop van de tijd af. Levensduur neemt door het aan- en uitschakelen zelfs aanzienlijk af. Giftig kwikzilver. Elke spaarlamp bevat giftig kwikzilver. Gemiddeld 5 milligram. Onschuldigen noemen we dat sporen. Kwiksilver behoort tot de giftigste en een van de zwaarste milieubelastende zware metalen. Werkt op de mens en dier als zenuwgif, afvoeren van chemisch afval. Vanwege het kwikzilver behoort de zogenaamde milieuvriendelijke spaarlamp bij het chemische afval. Daar belandt hij in 90% van de gevallen niet, maar gewoon bij het huisvuil. En van hieruit op het afvaldepot. In de bodem, grondwater en in de lucht. Gaan we uit van 20 miljoen spaarlampen per jaar die we weggooien, dan komen we ongeveer op 100 kilo kwikzilver per jaar. Opruimen van gebroken spaarlampen Bij het breken van een spaarlamp kan het vloeibare kwik en zilverkleurige druppeltjes vrijkomen. Bij kamertemperatuur kan metalisch kwik verdampen en een gemorste kwik kan daardoor als kwikdamp vrijkomen in de lucht. Er kunnen hoge concentraties in de binnenlucht komen. Het, er, het is daarom belangrijk het kwik op te ruimen, het oppervlak goed schoon te maken en de ruimte goed te ventileren. Zitten ramen en deuren open. Indien u een stofzuiger gebruikt bij het opzuigen ervan, haal dan tegelijk de stofzuigerzak eruit en verwijder het als chemisch afval. Opruimen kan ook op de volgende manier. Indien mogelijk kunnen de kwikdruppeltjes met een papiertje worden verzameld. Tot één grote kwikdruppel. En vervolgens in een potje, liefst plastic, met een goed afsluitbaar deksel erop. Door zwavelbloem of zwavelpoeder op het kwik te strooien. ...wordt het gebonden en kan er minder kwik verdampen. Vervolgens moet het kwik-zwavelbloemmengsel worden verzameld en als chemisch afval behandeld worden. Zwavelbloem of zwavelpoeder is te koop bij de apotheek. Daarna kan de plek met water goed worden schoongemaakt. Bijvoorbeeld met behulp van een oude lab. De tapijt waarop kwik gemorst is, is niet goed te reinigen. In dat geval moet het tapijt gedeeltelijk als chemisch afval verwijderd worden. Alle schoonmaakmaterialen moeten luchtdicht, verpakt en weggegooid worden. En als chemisch afval behandeld worden. Inclusief het metalen kwik zelf. Alle lichaamsdelen die met het kwik in aanraking zijn geweest, moeten goed gewassen worden... Met water en zeep Extra preventie. Zet de spaarlamp op minimaal 1 meter afstand van u af om een elektriciteitsstraling tegen te gaan. Hopelijk zijn dit genoeg voorbeelden om er goed mee om te gaan.